8 uur. Dit is Radio 1 het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal... de financiële directeur van ABN AMRO, Rutte Van Rutte. Onder andere over de 400 ontslagen die daar vallen. En u hoort ook over de misère bij de mouwwarten. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens.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 De Turkse premier Erdogan heeft in Washington met president Obama gesproken over Syrië. Veel resultaten werden er niet geboekt. Ze zeiden na afloop dat ze blijven aandringen op het vertrek van de Syrische president Assad. We both agree that Assad needs to go. He needs to transfer power to a transitional body. That is the only way that we're going to resolve this crisis.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 Het weer vandaag veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon breekt vooral in het noorden af en toe door. Het wordt 13 tot 17 graden. Komende nacht en morgenochtend kan het plaatselijk stevig regenen. Morgenmiddag en zondag schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit is informatie bij de ANWB, John Zogoka. Het is een normale spits voor de vrijdag, 43 kilometer in totaal. Enige opvallende viel op de A58 Breda richting Tilburg. Er staat tussen de knooppunten Galder en Sint-Anderbos 6 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech die blokkeert bij knooppunt Sint-Anderbos de rechte rijstrook. Je kunt dan ook beter omrijden via de noordkant van Breda over de A16, A59 en de A27. De financieel topman van ABN AMRO hoort u zo dadelijk in het radio Injournal.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. David Beckham, voetbalicoon en meester van de vrije trap, stopt met betaald voetbal. David Beckham scores de goal to take England all the way to the World Cup finals. Beckham stopt en de burgemeester van Maastricht stopt ook met het handhaven van de wet in koffieshops. shops. Buitenlanders mogen dan misschien toch weer koffieshops gaan bezoeken in Maastricht binnenkort. Burgemeester Onnerhoes van Maastricht zei gisteravond bij Omroep L1 dat hij twijfelt. Of hij de wet moet handhaven of dat niet doen. En daarmee dan de rust op straat terugbrengen. Een duivels dilemma. Natuurlijk twijfel ik. Uh, want dit zijn hele moeilijke dagen. Het zijn duivelse dilemma's waar ik mee te maken heb. Aan de ene kant probeer ik het rechtssysteem, uh, zover als wij dat vanuit de gemeente beoordelen en interpreteren, uh, om dat vasthouden en vorm te geven. dat betekent dat ik om die reden ook uh -huh. de drie coffeeshops echt nadrukkelijk heb gecontroleerd vorige week uh, en uh, tot een aanzegging ben overgegaan. De effectieve sluiting is pas na 20 mei overigens, zijn nu uh -huh. vrijwillig dicht. En uh, de andere kant zie ik ook dat daar nog meer onrust op straat komt. Uh, maar ja, moet ik dan geen uh, wetten handhaven omdat het nog onrustiger wordt? Uh -huh. Ja, volgens mij is het meten met twee maten wat we aan het doen zijn. En lijkt het een beetje de kip-ei-discussie. Volgens hoe is de onrust op straat het gevolg van de beslissing van de shops op 5 mei... om toch weer aan buitenlanders te gaan verkopen. Laten we ook eerlijk zijn, tot aan 5 mei 2013 liep het allemaal redelijk. Ik zeg niet uh -huh. dat we klaar waren. Er had nog meer inzet moeten plaatsvinden om ja. de onrust op straat weg te krijgen. Maar wat er op 5 mei gebeurde, heel specifiek in Maastricht... dat ze een loopje met ons systeem zijn gaan nemen. Uh -huh. En daar worstel ik nu wel mee. Want ik zie dat met dat loopje wat zij nemen... Eh, dat daar de onrust op straat ja. nog groter wordt. En wat zij nu aanbieden aan mij, is zeggen... oké, okay, die onrust die wij veroorzaakt hebben, die lossen wij wel weer op. Maar dan moet u ons niet meer beboeten en niet meer sluiten. Ja, dat is nu toch wel een beetje de wereld op zijn kop zetten. Hoe zegt dat hij niet genoeg agenten heeft om en de wetten handhaven en de straatdealers tegen te gaan? En hij kijkt dan ook naar Den Haag, naar minister Rob Stelten. Wij zijn uw beleid aan het uitvoeren, ja. uh, dan heb ik meer capaciteit nodig. Dan zegt u, van zoek het maar eventjes binnen Limburg op. Dan krijgt u ruzie met al die burgemeesten ja. in Limburg te zeggen... maar, maar wij ik, hebben ze ook hard nodig. Ik mag toch hopen dat u hier een, een stevig uh, robbertje overvecht met opstelt. Want het ja, is dus ja. uw hoofd op het hakblok. Heel Nederland kijkt naar Maastricht. Ja, ja. U krijgt heel veel kritiek uh -huh. vanuit alle geledingen. Baalt u daar ja. niet enorm van? Zegt u nou, niet, kom, in info, kom eens door met die agenten. Ja, absoluut. Nee, dat, dat, kijk, ik, wat ik nu officieel mag zeggen is dat we in gesprek zijn. Ja. Maar ja, ik heb ook tegen Den Haag gezegd, daar koop ik weinig voor... Ja. Want, want dat zeg ik dan tegen u. En dan kijkt u mij uh, gelukkig nog een beetje vriendelijk aan. Ja. Maar ook ongeloofwaardig van, ja, wat ben jij nou voor burgemeester? Ja. Uh, dus, dus ik heb ook tegen haar gezegd, hier kom ik niet lang mee weg. Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, gisteravond bij L1. Uh, dit verhaal wilde hij vanochtend bij ons niet herhalen. We zijn nog bezig reacties te krijgen, maar voorlopig is dat lastig. Hoort u ongetwijfeld later meer over. Van alle winkels doen de bouwmarkten op dit moment het, het slechtst. CBS meldde eerder deze week zelfs een omzetdaling van 21% in de maand maart. het dieptepunt voor de do-it-zelf-branche... die al jaren trouwens in de Malaise verkeert. Verslaggever Jeroen Schutteijzer peilde de stemming in een bouwmarkt in Voorthuizen. grasmaaien, Klompen. Koppelstukjes voor sanitair. Verf. Schroefjes en moeren. Heel ja. veel spullen te koop hier. Hans van Horen is van de Fixit. Ook van uh, Hubo en uh, Multimate. En nou nog klanten. Dat klopt. Uh, we hebben in de branche natuurlijk uh, uh, heel mooie tijden meegemaakt. En op dit moment is de klant echt uh, heel erg terughoudend in zijn, uh, in zijn bestedingen. Het CBS meldde dus een dramatisch omzetcijfer voor de maand maart. Het was wel heel heftig. Het was uh, de crisis die er al loopt. Maar het echt extreme, slechte en koude weer... heeft mensen echt uh, tegengehouden om met de buitenklus te beginnen. He, met een tuin... Met het verre werk buiten. Was dat echt het absolute dieptepunt maart van dit jaar? Absoluut het dieptepunt van alles. En laten we hopen dat we daar ook echt het dieptepunt mee gehad hebben. Ik kan me voorstellen uh, dat u daar wel eens wakker van ligt s'nachts. Ja, daar uh, liggen we zeker ook uh, wakker van, want uh, de omzet loopt terug. En hoe geef ik daar een antwoord op? Je moet je instellen op die nieuwe realiteit. Wij hebben dus zelfstandige ondernemers die ook hun eigen personeel hebben. En die uh, zetten ook de tering naar de nering. Ze zetten een stapje extra, ze letten op hun kosten, uh, zorgen dat de voorraden uh, niet te hoog zijn. Uh. Maar gelijkertijd hebben ze ook ontzettende veerkracht, die ondernemers van ons. Want die kijken ook wat, wat, waar nieuwe kansen liggen. Ze spelen ook in op wat er lokaal, uh, lokaal speelt. Bijvoorbeeld hier, we zijn nu hier in, in de voorthuizen... Uh, daar, dit is een gebied met heel veel campings. Nou, deze ondernemer die gaat actief naar die campings toe... om ook die klanten, die, of de mensen die daar komen... om die te zorgen dat die deze winkel kennen... en hier hun spullen komen kopen. Ja, nu denk ik, meneer Van Horen, Hoorn, uh, zo'n gamma, praxis, Hornbach, dat zijn van die enorme bedrijven, die zingen het wel uit. Je ziet op dit moment heel veel concurrentie op prijs, uh, heel veel acties. We gaan er ook deels in mee, maar wij proberen juist ook nu ons te focussen op, het, op onze service en onze dienstverlening. Dat is onze sterkte. We willen niet mee in de prijsconcurrentie... want uiteindelijk is dat de dood in de pot. Die uh, omzetdaling hè, de afgelopen uh, vijf jaar is dus ruim 20 procent... maar het aantal uh, doe-het-zelf-zaken is niet meegegaan naar beneden. Dus je zou zeggen, die klap moet nog komen. Het is te veel, denk ik, ja. ja dus het gaat, er gaat absoluut nog wel wat gebeuren. En, uh, Ho ja. Hoeveel gaan er uh, afvallen? In totaliteit. Het zou hem niet verbazen als, als er wel tegen de 20% uiteindelijk gaat verdwijnen van die winkels. Dat zijn er 200, 300. Dat klopt, ja. ja. Maar dat geldt dus over de hele breedte. Dat ligt niet alleen bij ons. Nou, we houden de moed in. We hebben gouden tijden gehad. Wanneer waren die gouden tijden? Die waren zeg maar, tussen 2000 en 2008 is dus de markt enorm gegroeid. Ah, dus toen heeft u heel wat uh, spaargeld uh, opzij kunnen zetten. Dat, dat had men wel uh, moeten doen, denk ik, ja. Want degenen die dat gedaan hebben, die kunnen het nu uitzingen. Ook hiervoor geldt, uh, degenen die de tering naar de neering zetten... die slim investeren, uh, die komen door zo'n tijd ook weer door. En degenen die misschien te optimistisch zijn geweest... te grote winkels neer hebben gezet... Uh, alles opgemaakt. Alles opgemaakt, misschien ook te mooie auto's zelf gekocht... ja, die krijgen wel eens deksel op hun neus, ja. En eerder hoorden we al retail-kenner Frank Kwiks in de uitzending. Hij verwacht ook een reshuffle in de doe-het-zelf-sector... waarbij van de ruim 1100 bouwmerkten de komende jaren... dat twee tot 300 zullen verdwijnen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. ABN AMRO heeft de eerste drie maanden van dit jaar een winst behaald van 415 miljoen euro. Dat is 17% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2012. Maar belangrijker nog, er worden opnieuw banen geschrapt bij ABN AMRO. Het is in handen van de staat nog steeds de bank en het gaat om 400 banen. Financieel directeur Jan van Ritten van ABN AMRO, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet u met nog minder personeel doen? Ja, er is nog minder personeel. Dit is niet een hele specifieke actie. Uh, de banken zijn uit, uh, voortdurend bezig om... Uh ...toch te kijken hoe ze nog efficiënter kunnen werken. En uh, nu bij dit bedrijfsonderdeel, uh, commercial en merchant banking... Ja, ...daar gaan we een, uh, een, een, een efficiëntieslag nog in. Het uh, gaat om ongeveer 400 plaatsen, waarvan een groot deel uh, zal worden herplaatst... ...en, en ook uh, via natuurlijk verloop zal worden opgevangen. Ja. Maar dit onderdeel is ook toe aan een verdere efficiëntieslag. Maar gaan dus ook mensen gedwongen uit? Uh, een aantal mensen al boventallig uh, worden inderdaad. En ja, die zullen dan op, op basis van het uh, sociaal plan de bank gaan verlaten. Maar na verhouding gaat het hier toch om een klein aantal mensen. En tot nu toe zijn we ook goed in staat geweest om mensen te herplaatsen. Goed. Over twee weken gaat u met pensioen. Uh, zijn dit dan uh, mooie cijfers om afscheid mee te nemen? Nou, in alle eerlijkheid had ik natuurlijk liever iets mooiere cijfers ge gezien. Ja. Uh, 415 miljoen is best een mooi cijfer. Maar uh, dat is toch wel gesteund door een aantal uh, bijzondere eenmalige posten. Ja, als ik die eruit haal, dan blijft er 290 miljoen over. En dat is dan toch wel behoorlijk lager dan het eerste kwartaal vorig jaar. Zo'n kleine 40 procent. En dat komt toch vooral door fors hogere kredietvoorzieningen... samenhangend met een uh, zwak, nog altijd zwak economisch klimaat. Ja, u moet de buffers nog altijd opbouwen. Ja, een, een deel daarvan is uh, gekomen door verkoop van Griekse leningen. Hebben wat meer opge opgeleverd dan verwacht. Uh, maar bent u er toch niet te vroeg mee geweest met het verkopen? Want Griekenland is ook weer opgewaardeerd, hè? Griekenland is opgewaardeerd en daarom zijn we ook goed in staat geweest om deze leningen te verkopen. Je kunt natuurlijk voortdurend wachten tot de prijs nog hoger wordt. Ik denk dat dat een, bijna een klassieke fout is. Je moet ook je, je moment kiezen. En wij vonden dit een goed moment om een deel van de portefeuille weer te verkopen. En daarmee toch een stuk van het verlies dat we vorig jaar hebben moeten boeken. Een flink stuk weer hebben kunnen terugboeken. Dan over hypotheken. Huizenbezitters lossen dit jaar veel meer uit. Blijkt uit een rondje. De NOS heeft gebeld langs de banken. Een uh, op de vijf doet extra aflossing van de hypotheek. Is dat ook uw ervaring? Ja, dat herkennen wij ook. We zien duidelijk dat er extra wordt afgelost en huizenbezitters toch heel bewust bezig zijn om hun hypotheekschuld omlaag te brengen, nu toch de prijzen van de huizen behoorlijk omlaag zijn gegaan. Ja, Vind u het een goede zaak? Ik vind dat een hele goede zaak. Ik vind het ook uh, zeer verstandig. Want je maakt jezelf veel minder kwetsbaar... voor het geval het in de toekomst toch uh, nog slechter mocht gaan. En bovendien, ja, je speelt ook in op uh, veranderende wetgeving, waar mogelijk op termijn toch de aftrekbaarheid van rente weer ter discussie staat. Dus ja. ik denk dat het buitengewoon verstandig is... om op deze manier uh, de nodige buffers te bouwen. Ja, dan worden er wel steeds minder hypotheken verstrekt. En ook die blokhypotheek uh, die valt niet zo goed. Deltaloid en Egon lieten eerder al weten daar geen brood in te zien. Hoe is je aan, Amro? Nou, we zijn dat nog steeds aan het onderzoeken. We zijn aan het kijken van of dit interessant is voor onze klanten... en of we dit product zo kunnen gaan voeren. Het is toch een andere manier van een hypotheekverschaffen. In feite heb je het over twee leningen. Dus we zijn hier serieus naar aan het kijken. En ja, ik denk dat we in het loop van het jaar zullen vaststellen... of dit voor ons ook interessant is... en vooral voor onze klanten interessant is... om een dergelijke hypotheek af te nemen. Nou, als hypotheekverstrekker bent u gestegen in de ranglijsten. Bent u wat soepeler dan de rest, dan de concurrentie? Nou, misschien nou, niet veel soepel. Ik denk dat wij onze normen die we hebben ook gewoon consistent uh, aanhouden. En uh, nou ja, op basis daarvan zijn er veel klanten toch uh, bij ons uh, terechtgekomen. Maar we hebben echt wel strakke normen volledig voldoend aan de eisen die er worden gesteld. En ik denk niet dat wij veel soepeler zijn geworden. Hmm. Maar is de rest dan misschien te streng? Want uh, het blijft toch een feit dat die woningmarkt op slot zit. En blijft. Ja, woningmarkt zit nog altijd wel op, uh, op slot inderdaad. Uh, ja, Ik kan niet oordelen over wat uh, andere partijen doen. Uh, wij zien inderdaad wel enige instroom. Ons marktaandeel is uh, op zich iets gegroeid. Maar tegelijkertijd, u gaf het al aan, de totale hypotheekproductie die is toch wel uh, behoorlijk aan het uh, dalen. En ons absolute volume aan uitstaande hypotheken is ook met uh, honderden miljoenen afgenomen. Maar moet daar wat gebeuren dan? Want het, die bouwmarkt, die woningmarkt, dat lijkt toch wel een, een grote motor van de economie te zijn. Ja, dat is zeker een grote motor in de economie. En ik denk dat daar uh, nog altijd geldt dat, dat duidelijkheid over uh, hypotheken in de toekomst, uh, dat dat belangrijk is om de nodige rust te creëren. En ook, ja, het ook belangrijk om, om, om, om de bouwsector weer nieuwe impulsen te kunnen geven. Het is absoluut een uh, belangrijke impuls voor de, de hele economie. Al moet ik ook zeggen dat de Nederlandse economie ook voor een belangrijk deel afhankelijk is van de internationale handel. Ja, en... Ja, en ziet u dan uh, herstel? Uw baas uh, Gerrit Selm vindt trouwens van niet. De Nederlandse economie heeft zich nog niet hersteld, zegt hij. Nee, ik denk dat hij daar uh, helemaal gelijk in heeft. Ja, wie ben ik om hem ja, uh, dat af te vallen? Ja, u zult hem afvallen. Ja, ja nee, nee, nee. Maar wij zien duidelijk wel dat uh, internationaal de handel licht begint aan te trekken. Maar dat uh, leidt in Nederland zeker nog niet tot een, een, een sterke groei. Wel voorzien we voor 2014 dat de internationale wereldhandel blijft aantrekken. En ook Amerika doet het aanzienlijk beter. Ja, en dan mag je toch wel verwachten dat Nederland met zijn open economie daar een graantje van gaat meepikken. Ja, maar... maar op dit moment zien we dat uh, nog niet direct terugkeren. En zijn we aanhoudend geconfronteerd of worden we geconfronteerd met hoge kredietvoorzieningen. Ja, die export is natuurlijk maar één pijler. En uh, het kabinet is blijkbaar dus optimistischer dan nu. Uh, ik denk dat het kabinet optimistisch moet zijn. Omdat het kabinet ook de maatregelen moet nemen om het uh, vertrouwen in, in Nederland en ook bij de Nederlandse consumenten te herstellen. Want uiteindelijk het is het niet alleen de woningmarkt. Het is ook de, de onzekerheid of de lage bestedingen bij de consumenten die maken dat uh, bedrijven, en vooral midden- en kleinbedrijven, het buitengewoon moeilijk heeft op dit moment. Jan van Rutte, financieel directeur van ABN Amro. Nou, over twee weken met pensioen. Bent u mooi afscheid? Uh, Hartelijk dank en ja, het zal even wennen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, dan gaan we u niet meer spreken daarover. Tenminste, niet meer over de bank. Meneer van Rutte, ja. dank u wel. Dank u wel ook. Ja, Goedemorgen. Keersinformatie nog lang niet met Pensioen Johnson. Hoka. Nee, inderdaad. 45 kilometer, Marcel. Ja. Um, dat is vrij normaal voor dit tijdstip. We files op de A13 richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer voor knopend Ipenburg. Dat komt door een ongeluk op de A4 richting Amsterdam bij knopend Prins Klausplein. Daar staat 2 kilometer. En bij knopend Prins Klausplein is een verbindingsweg naar Utrecht richting A12 afgesloten. En op de A12 arm naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knopend Grijsoord. Daar staat 3 kilometer. En bij knopend Grijsoord is de linkerreis ook afgesloten. Hij stopte mee. Misschien wel de beroemdste voetballer ter wereld. David Beckham, Brits voetballer. Hij vergaarde die roem op het veld en daarbuiten. Ik ben nog steeds genoeg trainen. Ik ben nog steeds genoeg spelen. En dat is waarom ik weet dat ik niet klaar ben. David Beckham, vorig jaar toen hij een contract tekende voor Paris Saint-Germain. Een speler die nog niet klaar was voor zijn pensioen. Dit was Beckham vandaag. Het is een moeilijke beslissing omdat ik nog steeds kan spelen op het top level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 Voor hem is zijn sportsucces het meest dierbaar. De grote clubs waarvoor hij gespeeld heeft, de vele titels die hij won. Dat is het enige wat telt. At the end of the day, I'm a that has played for some of the biggest clubs in the world, played with some of the best players in the world, and achieved almost everything in football. Arjen van de, Horst, de carrière van David Beckham nog even op een rijtje. En Arjen, uh, nu aan de lijn. Uh, want de Britse kranten. Wat schrijven die over Beckham? Ja, opvallend veel kranten vanochtend. Dezelfde kop, End It Like Beckham. En dat is een toespeling op de film ja. Bend It Like Beckham. Daily Telegraph, grote foto op de voorpagina van David Beckham. Farewell Beckham, it has been emotional. Een curieuze voorpagina van The Sun. Uh, die opent met een grote bierfles van het merk Beck's. En daar staat dan op, gebrouwd in Oost-Londen. gerijpt in Manchester, Milaan en Madrid. Cheers, Beck's is de begeleidende kop. En in de kant ook een oproep, don't turn your back on us. De krant vindt dat Beckham ja, een prominente rol moet blijven stelen, spelen voor het Engelse voetbal. De Times ja, die heeft wel een uh, mooie collage gemaakt van Beckham's sportjaren. Wat meteen opvalt is de vele kapsels die hij door de jaren heeft aangemeten. Want Beckham was natuurlijk niet alleen een voetballer, maar ook een mode-icoon. En een begeleidend commentaar schrijft de krant, ja, maar weinigen konden zijn beroemdheid even nagen... Hij was de ambassadeur ook van kappers en boksershorts. Maar, zo zegt de krant, zijn beste kwaliteit was de manier... waarop hij de bal raakte. Zijn passes, zijn precisie, daaraan zullen we hem herinneren. Tja, bandit like Beckham. Niemand krulde hem zo mooi in de hoek, in de bovenhoek liefst als uh, hij. Maar is hij dan ook voor de Britten de nummer één van het Britse voetbal? Nou, hij zal niet de geschiedenis ingaan als de aller-allerbeste. Want die eerste voorbehouden aan, aan spelers zoals George Best... en Peter Shilton, Bobby Charlton ook wel... Maar hij is zonder twijfel wel de beroemdste voetballer uh, die de Britten gehad hebben. De kranten maakten er ook al toespelingen op. Het was niet alleen een voetbalster, maar ook een model, een merknaam, een noem maar op. En zijn gezicht prijkte dan ook op ontelbare uh, billboards en reclames. Hij kwam ook veel in commercials voor natuurlijk. Neemt niet weg dat hij ook een hele succesvolle voetbalcarrière achter de rug heeft gehad. 19 prijzen gewonnen, waaronder 10 landsitels en natuurlijk de Champions League... En hij is in vier verschillende landen landskampioen geworden. En zoals gezegd, hij is de eerste Engelsman die dat heeft gepresteerd. En hij was man van man van Victoria, de ex Girl, je noemde haar al. Heeft dat voor een deel zijn roem buiten het veld ook beïnvloed? Ja, dat is, dat is een cruciaal moment geweest in zijn uh, carrière. Want voor zijn huwelijk met Victoria was hij maar een voetballer. Na zijn huwelijk werd hij een uh, beroemdheid. Uh, je zag ook dat zijn uiterlijk voortdurend ging... Hij had steeds andere kapsels, zijn kleren gingen opvallen. En van de verlegen voetballer die er altijd was geweest... werd hij nu ineens een sekssymbool. En Victoria was wel de drijvende kracht achter dat nieuwe imago. Zij maakte van Beckham een metroman, zoals ze dat hier zeggen. Maar zoals we ook hoorden in het verslag, niet iedereen is daarvan gediend. Sommige fans bij Manchester United ja, verwijten hem... dat zijn aandacht voor het voetbal verslapte... en dat dat ook op het veld te merken was. Aja ah van der Horst over David Beckham. je dankjewel. En inmiddels ook van het veld, Mark Robin Visser. Ja, ik weet niet of dat nou goed is om gras te maaien als het nat is. Ik, daar heb ik ooit eens een keer iets over geleerd, maar je hoort het. Die man die maakt er wel werk van. Ja, het blijft allemaal in die machine. Die machine is ook helemaal groen. Ik kan niet naar hem toe, want er staat namelijk een hek tussen. Een groot paars hek. Een groot paars hek van Walibi. Holland. Ik was vanmorgen aan de overkant, hier in Biddinghuizen, waar de opwekking begint. Een groot christelijk festival waar 50.000 tot 60.000 mensen worden verwacht, waarvan er ongeveer 20.000 blijven kamperen. Dus je kunt je voorstellen dat hier misschien in de provincie nog wel een filetje komt te staan dit weekende. Lindy Voskel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van uh, de overkant, hè? van de Walibi. Ja, van Walibi Holland. En dat terrein waar die opwekking plaatsvindt, dat is ook van Walibi, hè? Ja, het evenemententerrein uh, verhuren wij. Maar uh, bij, wij horen bij Walibi Holland het attractiepark en het vakantiepark. Juist zeg 60.000 mensen aan de overkant. Dat is uh, een getal wat u waarschijnlijk ook wel als muziek in de oren klinkt. Ja, zeker. Die, uh, die zullen niet allemaal dit weekend bij ons komen. Die, uh, is er kruisbestuiving? Komen de opwekkers ook uh, naar Walibi-Holland? Uh, Walibi ja, ja. <laughs> uh, nou, is dat echt meeste, gescheiden? Ja, de meesten blijven toch wel op het terrein uh, bij de opwekking. Ja, ja. Maar het is een enorm evenement. Ja, ja, klopt. Ja. Enorme omvang. We hoorden uh, van de ANWB al dat er grote drukte wordt verwacht. Ook bij jullie? Uh, nou, het weekend uh, staat voor de Deurpinkse weekend. En uh, dat is natuurlijk al een weekend waar veel Nederlanders erop uitgaan. En uh, nou ja, zondag gaat uh, het zonnetje lekker schijnen. Dus dan zal ja. het lekker een drukke dag bij ons worden. <laughs> er wordt niet alleen gras gemaaid. Oh, hij houdt er nou eventjes mee op. Uh, maar uh, straks gaat de technische dienst ook de attracties uh, testen. Ja. Klopt, en misschien ben ik wel een goed uh, proefkonijn. Dan. <laughs> ja, elke ochtend tussen 6 en 10 is onze technische dienst uh, druk ja. aan het werk om alle attracties uh, nou, ja, voor te bereiden op de dag voor de ik, bezoekers. Uh, ik heb mijn schroevendraaier meegenomen, dus ik zou zeggen: <laughs> Heel goed, we gaan de trein maar. op. <laughs> Helemaal goed, okay, nergens aankomen. Met die schroeven draaien. <laughs> Doe, Doe nou. Het nou! Ik ga niet meer in die asmaanda. mark Robin Visser dus uh, zo dadelijk in het uh, pretpark en ziekenhuizen en privéklinieken die voeren jaarlijks uh, voor tientallen miljoenen euro's behandelingen uit die helemaal niet nodig zijn. Hoort u straks meer over.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 17% minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ongeveer de helft van de homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen in Europa... voelt zich gediscrimineerd of geïntimideerd, blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de EU. De onderzoekers concluderen dat discriminatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen... in de Europese Unie wijdverbreid is. 25% van de ondervraagden is het afgelopen jaar aangevallen of bedreigd. Bij transseksuelen ligt dat percentage zelfs op 35%.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 Volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft Gates een fortuin van 72,7 miljard dollar. Daardoor is hij rijker dan de man die vorig jaar nummer 1 stond, de Mexicaan Carlos Slim. Die met zijn telecombedrijf America Mobiel groot aandeelhouder is van KPN. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Gisteren heeft het op sommige plaatsen bijna 18 uur lang geregend. En vanaf vanmiddag krijgen we opnieuw te maken met langdurige regenval. Vanochtend is het op de meeste plaatsen nog droog, het is bewolkt, grijs, nevelig, Lokaal komt ook mist voor en alleen in de zuidelijke provincies valt er soms al wat regen. Aan het einde van de ochtend, net vanmiddag, gaat het vanuit het zuidoosten harder regenen en dat regengebied breidt zich over het vrijwel het hele land uit. In de regen is het kil, met temperaturen van 10 tot 12 graden. Groningen ontspringt de dans, daar is het net als gisteren veel beter weer. Van tijd tot tijd schijnt daar de zon en de temperatuur loopt er vanmiddag op naar 18 graden, maar uiteindelijk gaat het ook in Groningen regenen. Vanavond wordt de regen misschien wat minder, maar komende nacht en morgenochtend gaat het opnieuw harder regenen, vooral in het midden- en noorden van het land. Plaatselijk kan zo'n 10 tot 25 mm vallen. Morgenmiddag trekt de regen weg, breekt vanuit het zuiden de zon door, en dan loopt de temperatuur in de zuidelijke provincies op naar 15 tot 17 graden. In Noord-Holland wordt het morgen niet warmer dan 12 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, wordt het overal veel beter weer. Er zijn dan flinke zonnige perioden. De kans op een buis klein. En het wordt 17 tot 22 graden. Kiesinformatie bij de ANWB Johnson Hoekert is vrijdag redelijk rustig, maar het gaat mis op de A4. Ja, op de A4 richting Amsterdam bij Kloopend Prins Klauspijn. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels richting Amsterdam 4 kilometer. De verbindingsweg naar de A12 richting Utrecht is daar afgesloten. heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A13 komende vanuit Rotterdam. Daar staat 7 kilometer tussen Afritberk en Roodrijs en Kroopend Ipenburg En ook een opvallende file op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Ulvenhout staat een vrachtwagen stil. blokkeert daar één reis. ook staat 3 kilometer file. En de regio Arnhem op de A12 richting Utrecht is een gebeurt bij Klobert het Grijsoord. Daar staat vijf kilometer en daar is de linkerreis ook afgesloten. Hij stond niet bekend als een groot lezer of een groot denker, George W. Bush. Toch heeft hij nu zijn eigen bibliotheek en Wessel de Jong ging er kijken. De reportage hoort u straks.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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. Zes minuten over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het moet maar eens afgelopen zijn met die lethargie in Europa... vindt de Franse president Hollande. Hij vindt dat niet alleen. Hij heeft ook een plan om de EU een nieuw elan te geven. Correspondent Ronlinker in Parijs. Wat behelst dat plan dan? Ja, Hollande wil eigenlijk van de integratie van Europa... meer werk gaan maken, Marcel, omdat Frankrijk zegt... die daar baat bij kan hebben. En dus moet er een economische regering komen... met een president aan het hoofd voor de eurozone. Een regering moet daar komen dus die iedere maand vergadert... om te praten over bijvoorbeeld fiscale eenwording... maar ook belastingontduiking. Het economische regering gaat over de principale beslissingen... van de politiek en economische politiek. de fiscaliteit harmoniseren en beginnen acte de convergence sur le plan social et engagerait un plan de lutte contre la fraude fiscale. Nou, je hoort het, hè. Bedoelt deze financiële regering om af te rekenen met belastingvluchtelingen en fraudeurs? Nou, dat zijn twee heikele thema's hier in Frankrijk, zoals je weet, hè? Na de affaires Cahuzac en Girard Depardieu. In Frankrijk, maar ook in andere landen, is de jeugdwerkloosheid schrikbarend hoog. En daarom zegt de landen dat er 6 miljard euro vanuit Europa in werkgelegenheidsprojecten moet worden gestoken. Het is tijd, zegt hij, dat Europa zich bewust wordt van de volgende stelling. Frankrijk is niet het probleem. Frankrijk is de oplossing. Aha. Ja, en dan komt hij met dit plan precies na uh, één jaar, na het begin van zijn Amstermijn. Een moeilijk jaar, dat geef je net ja. ook al aan hè, in je verhaal, natuurlijk. Is dat dan een mooi moment om met zo'n plan te komen? Ja, de, zijn presidentschap heeft alle glans verloren hier in Frankrijk. Dat realiseert Hollande zich natuurlijk ook te degen. En, en dus zei hij. Ik ben niet president geworden om populair te zijn. Hollande is president geworden tijdens een crisis. Een crisis die, die, zegt hij, niet begonnen is met mijn presidentschap. Hij zei dat hij in Europa vaak wordt aangesproken over de problemen van zijn land. Te hoge pensioenen, uh, dat de export inzakt. Maar niemand, zei Hollande, zegt dan... en dat is begonnen met jouw presidentschap. Het, dat bestaat al 10, 20 jaar. Het zijn structurele problemen voor Frankrijk. En die moeten we gaan aanpakken, zegt hij. Maar Hollande was ook alweer een beetje optimistisch... Hij zei, het ergste is achter de rug. De eurozone is niet uit elkaar gevallen het afgelopen jaar. En dus begint voor hem nu het tweede jaar van zijn presidentschap. Het jaar van het offensief, zei hij. En toen noemde hij dus een trits maatregelen... waaronder dus zijn initiatieven voor Europa. Ja, En zijn, is er al gereageerd op zijn ideeën? Voorspelbaar hier in het gepolariseerde Frankrijk. Zowel rechts als extreem links kwamen met zware kritiek. De rechtse oppositiepartij UNP haakte in op wat Hollande zei. En riep terug dat Hollande juist het probleem is voor Frankrijk. Dat Hollande nog steeds in een fase van ontkenning zit. Dat hij de ernst van de crisis in Frankrijk onderschat. En dan helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum. Extreem links. Daar zei Jean-Luc Mélenchon dat hij gisteren heeft gezien... hoe president Hollande zich bekeerd heeft tot het liberalisme. Kortom, Hollande noemt het... Komend jaar, het jaar van het offensief. Nou, zijn politieke vijanden hier maken zich al op voor het tegenoffensief. Hollande in de aanval Ron Linker vanuit Parijs. Dankjewel. Dan gaan we naar Amerika? Want de presidenten daar raken in hun tweede termijn wel vaker verzeild in schandalen. Zoals ook nu Obama. De voorgangers Reagan en Clinton hadden er last van. Maar het meest van allemaal wel Bush, George W. Bush. Die vecht nog steeds om zijn politieke erfenis veilig te stellen. Bush heeft onlangs zijn eigen presidentiële bibliotheek geopend. En correspondent Wessel de Jong bezocht hij in Dallas. I can hear you, the rest of the world. Ik hoor jullie allemaal, zegt Bush, tegen de brandweermannen die hem omringen. En de mensen die deze gebouw hebben opgeblazen... die zullen ook gauw van ons horen, zegt hij door deze megafoon. Gewoon klein grijs megafoontje achter glas. On /11, I had a lot of emotions. Bij binnenkomst krijgen de bezoekers meteen een filmpje te zien over Bush. En hij lijkt op campagne. Op campagne om zijn politieke erfenis veilig te stellen. En op zich lijkt dat aardig te lukken... Want sinds zijn aftreden is zijn populariteit alweer aardig gestegen tot 47%. procent. En bij zijn aftreden was dat 22%, een historisch dieptepunt. Ik denk niet dat iemand volledig voorbereid prepared op het moment dat je een briefing krijgt over een nationale issue. En iedereen draait zich naar de president en zegt: wat gaan we doen, meneer president? President zijn, dat valt niet mee, zegt Bush. Je hebt alles aangehoord en dan kijken je adviseurs je aan... en verwachten een beslissing. Daar ben je nooit klaar voor. It's hard to the of the Belangrijkste en aantrekkelijkste gedeelte van deze bibliotheek. Zeg maar de Situation Room. Hier moet je je verplaatsen in Bush. In al die moeilijke besluiten die hij moest nemen. En die besluiten worden je als bezoeker worden je voorgelegd. Hier zegt Bush in feite... Ja, achteraf is makkelijk praten. Maar had jij het beter gedaan? En dat mag je hier uitproberen. En als bezoeker ga je dan in een, in een soort klein stemhokje staan... en dan krijg je dus via een beeld... op een beeldscherm krijg je allerlei keuzes voorgelegd. All the Goed, wie zijn mijn adviseurs? Wie ga ik uh, om advies vragen? Nou, Military Central Command. Act quickly. The level of violence in Irak vandaag maakt het land onstabiel en de Amerikaanse levens verantwoord. Send meer troepen zal de nodigheid naar Baghdad. Deze adviseur zegt dat hij moet nog meer militairen moet sturen. Want de burgeroorlog wordt steeds erger in Irak. Ben ik het eens of oneens met deze adviseur? Ja, ik vrees dat ik het eens ben. James Moore is een politiek analist en zeer kritisch over Bush. Hij vindt het hele beslissingstheater onzin. Omdat Bush namelijk helemaal geen besluiten nam, stelt hij scherp. De vice-president en de minister van Defensie, die bestuurden het land. Een paar dames hebben het museum bezocht. Ik dacht het was. Intimate. I loved seeing all the menus zien. we stayed a long time in there we were looking at menus that they had, had for all the Geweldig museum. Lang gekeken hebben we naar alle menu's van de staatsbanketten. Hoe looking back at his presidency. I mean you get an overview here. Well, I liked George Bush and I think he's sincere um I think overall that he was a good president. Iraq Iraq. Well, I think George W. Bush is president. was awful president. we president Bush was een rampzalige president, meent Moore. Hij begon twee oorlogen en tegelijkertijd verlaagde hij de belastingen. Geen wonder dat de financiën nu een puinhoop zijn. En dat zijn populariteit nu weer stijgt, zegt volgens Moore helemaal niks. Als die nu nog in het Witte Huis zou zitten... zou zijn populariteit nog steeds 22 zijn. Hij heeft wel zijn eigen bibliotheek nu in Dallas. Dus Wessel de Jong bezocht hij en maakte de reportage. Ziekenhuizen en privéklinieken declareren jaarlijks... tientallen miljoenen euro's, 50 tot 180 miljoen zelfs... aan behandelingen die medisch gezien helemaal niet nodig zijn. Het raakt uit een conceptrapport van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is uitgelekt. Hier is gezondheidseconoom Guus Schrijvers om erover te vertellen. Meneer Schrijvers, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Eerst maar eens vragen, hoe, hoe betrouwbaar is het? Want het is nog een conceptrapport. Het is een degelijk rapport van een financieel uh, bureau. En uh, het woord fraude komt er niet in voor. Ze hebben uitgezocht de beste praktijk van de ziekenhuizen. En dan kan het heel goedkoop. En dan wordt er niet zoveel gedeclareerd... En dan zeggen ze, nou, dan kunnen we dus theoretisch besparen 50 tot 180 miljoen euro. Maar dat is dus een theoretische besparing. Nee. Het is hetzelfde als, uh, als we zouden zeggen, nou, als iedereen de goedkoopste auto koopt, dan kunnen we in Nederland heel veel besparen. Ja. Maar je moet dus nagaan waar, of die goedkoopste, dat goedkoopste ziekenhuis ook wel het beste is. Er is dus geen inhoudelijke aanpak geweest. Nee. Maar hoe bedoelt u dat? U, u twijfelt eraan of er wel zoveel bespaard zou kunnen worden? Uh, er is in ieder geval geen fraude geweest. Nee. Ik denk wel dat er uh, bespaard kan worden. Dat hebben ze goed berekend. Maar het is een theoretische exercitie. Hm. Het is niet zo dat het uitgezocht is op, uh, in ziekenhuizen op de werkvloer. Nee. Uh, nou ja, u zegt er is geen fraude gepleegd. Er is wel een, een anonieme klokkenluider. Die zegt dat artsen in de opleiding al uh, te horen krijgen dat ze met dit soort behandelingen maar moeten doen omdat het geld oplevert. Nou, dat staat niet in het rapport. Ik leid zelf artsen, medisch specialisten op. Volgende week zit ik weer twee dagen. Wij proberen ze nou juist een beetje beschaving bij te brengen. En um, het zou kunnen zijn dat artsen tijdens op hun opleiding zien... dat medisch specialisten... De DBC's die ze moeten declareren gaan upcoden. Dat komt voor, maar ja, dat is wat, niet. Wat is dat upcoden? Upcoden, dat is iemand wat zwaarder voorstellen dan die echt is. Mm -hmm. Dus als u een hernia heeft en dan heb je allerlei klassen en voor de laagste klassen krijg je minder geld dan voor de hoogste klassen. En als u dan denkt van nou ik uh, dat is, maar dat is vaak niet zo makkelijk om dat te onderscheiden. Dus als ik je dan u zet in klasse 4, dan krijg ik meer geld. Dus dat, is, dat heet upcode. Mm -hmm. En dat is een groot probleem, niet in Nederland. En je hebt dus wel maatschappen die dus bezig zijn met upcode. Maar het is niet zo dat dat heel algemeen is. Ik hoor dat wel van mijn, uh, mijn specialisten die ik opleid, dat dit voorkomt. Maar het is niet zo van breed gedragen. Nou, het zou gaan ook om uh, cosmetische ingrepen. Ja, die cosmetische ingrepen, daar gaat het ook voor om. Ze hebben dus vier cosmetische ingrepen bekeken. Hm. Dat is dus uh, ooglidcorrectie, dat zijn spataderoperaties. Dat is uh, lastig om uh, precies de grens aan te geven. Ik denk dat het voorkomt, maar wat medisch noodzakelijk is... neem nou een ooglidcorrectie, waar als je die corrigeert... kun je beter zien... En is makkelijk beter voor het auto rijden. Het is natuurlijk ook, is ook mooier. Ja, maar dat, precies, dat lijkt me ook lastig aan te geven, want het, het hangt ook van de perceptie nou, af. De, in ene, de ene patiënt uh, wil dat. Uh, in heeft daar meer, veel meer nou, behoefte aan dan de andere. Nou, er wordt veel te weinig bekeken wanneer het nou wel of niet echt nodig is. En die ziekenhuizen hebben op dit moment ook nog niet hun automatisering op orde. Om nou eens een keertje alle patiënten met de ooglidcorrectie uh, na te lopen. En te kijken waar was het nou achteraf gezien nou echt nodig en waar niet. Ze, de meeste computers in ziekenhuizen daar kun je makkelijk de gegevens van de patiënt inzetten. Dat weet iedere luisteraar die wel eens in een polikliniek komt. Het is er ook makkelijk weer uit te krijgen. Want het is voor het vervolgconsult moet je natuurlijk wel weer de oude stukken hebben. Maar wat ze niet kunnen, de ziekenhuizen, de meeste, vier ziekenhuizen kunnen dat wel. Dat is dus eventjes de, alle patiënten die met een, wellicht een cosmetische ingreep of medisch noodzakelijk eruit draaien. Afrondend, wat zou je nou voor een conclusie kunnen trekken naar dit rapport? Dat er, u zegt dat er geen verhouden wordt gepleegd, maar wel dat er nog flink bespaard kan worden? Ja, wat we nodig hebben, dat is dat alle medisch specialisten of in dienstverband komen of een honorariumbudget, een limiet. Want dan loont upcode niet meer, want je krijgt toch niet meer geld. Ja. Dus dan ben je daarvan af. Dus af van de vrije specialisten? Af, niet af van de vrije specialisten, af van het honorariumbudget. Ja. En ik denk dus, de regeerakkoord, daar wordt er ook iets over gezegd. Maar dat is het ultieme mogelijkheid om deze vormen van upcode uh, uit te roeien. Goed Schrijvers, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. En uw uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. Naar Johnson Hoka voor de verkeersinformatie. 64 kilometer in totaal problemen op de A4 richting Amsterdam... door een ongeluk bij Kloopend Prins Klausplein. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Bij Kloopend Prins Klausplein is de verbindingsweg... naar de A12 richting Utrecht afgesloten. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A13... komend naar Rotterdam. Dan staat tussen af het berk een roodreis in Klobret idenburg 8 kilometer. En in de regio Arnhem is een ongeluk gebeurd... op de A12 richting Utrecht bij Kroopend-Grijsoord. Daar staat 6 kilometer bij Kroopend-Grijsoord... is de linkerreis ook afgesloten. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En Mark Robin Visser staat klaar om attracties te testen in een pretpark. En doe dat nou niet met de schroevendraaier, Ga er gewoon in zitten, man. Nee, ja, ik, weet, ja, ja, <laughs> ik, weet niet, ik denk niet dat ik, er al, uh, dat ik er al in mag zitten. Want ja, het moet natuurlijk gewoon eerst... en dat doen ze hier iedere dag, hè? heb ik begrepen, Lindy Voskel. Ja, klopt om te kijken of alles het nog doet. Nou, ja, wat kan er nou in zo'n nacht gebeuren dan? <laughs> nee, elke dag van, van 6 uur s ochtends tot half twaalf uh, s'avonds... is onze technische dienst uh, druk uh, ja. met het onderhoud van alle attracties... om uh, de mensen een veilige dag te bezorgen. Zo'n leuk verhaal, zeg wat ik net hoorde. Uh, we zijn hier dus in, in het pretpark Walibi, hè? Walibi Holland. En uh, ze, ze hebben hier voor het eerst een cursus voor bange moeders gegeven. ja Je hebt natuurlijk van die cursussen voor mensen die vliegangst hebben. Klopt. Maar hier zijn dus bange moeders in de achtbaan gegaan. Ja, ja, klopt. We hebben inderdaad samen met de Stichting Valk, dus die cursus vliegangst aanbieden, hebben wij een cursus uh, ja, een rollercoaster cursus opgezet. En hoe ging dat? Nou, we hadden, s ochtends, uh, hadden we tien hele bange moeders. En uh, toen ik ze hoorde praten dacht ik van, uh, nou, zullen ze het er echt gaan doen? Maar uh, samen met onze technische dienst die een stukje over veiligheid heeft ja. verteld. Uh, Stichting Valk is echt op de angsten ingegaan. Wat is angst nou? En uh, ze hebben ademhalingstechnieken hebben ze gekregen van Stichting Valk. En uh, nou ja, dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat ze alle tien er twee keer in zijn gegaan. In de Speed of Sound. In the speed of sound, want zo heet de attractie waar wij nu ja. uh, staan. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hij moet nog getest worden. Hij moet nog getest worden, ja. ja. Ik heb mijn schroevendraaier bij me, maar uh, volgens mij doen jullie dat met andere gereedschappen. Ja, <laughs> voornamelijk zon, het liefst zonder schroevendraaiers, want dan gaat het goed. <laughs> ja. Zullen we eens kijken of hij het doet? Wat moet je daarvoor doen? Nou, uh, om dat te doen, dan uh, doen we hier uh, spelen dat er een uh, extra persoon is. Hoe bedoel je, een extra persoon? Nou, normaal uh, wordt er voor de veiligheid uh, aan de overkant iemand staan. Die, al, oh, oh, die, ja. die daar een knop in drukt, dat hij alles heeft gecontroleerd aan okay. die kant. Ja, dat, dat slaan we even over. Ja, dat slaan we nu even ja. over, omdat we, ja, zorgens alleen is dat. Uh, al de hand gelicht met, met de procedures. Maar goed, we gaan het gewoon. er ja. zit niemand in, dus als het misgaat, dan uh, vliegt hij er uh, gewoon de lucht in. Hè? Nou, het gaat niet mis. <laughs> The speed of sound, en dan? En dan uh, uh, uh, druk hier ja. op de groene knop van vertrek. Vertrek. Is dit goed, is dat geluid? Dat is goed, dat zijn de remmen die open opengaan. Oh, gelukkig, want anders heb je er niks aan. En dan gaat hij omhoog. Vind je hem zelf ook leuk? Lina? Ja, oh. <laughs> ik kan er geen genoeg van krijgen. Klaar. Hoeveel mensen verwachten jullie hier nou, dit weekend? Nou, uh, vooral zondag wordt een hele mooie dag. Dus dan uh, verwachten we een hele gezellige, drukke dag. No. Zeg Ruud, en, en, oh ja, het is een heerlijke kermis, hè? hele mooie De muziek gaat ook allemaal vanzelf? Het gaat allemaal vanzelf. Het wordt helemaal met sensors geregeld. En zo uh, kunnen de mensen optimaal genieten van de ja. mooie muziek in de trein. En zeg Ruud, en, uh, wat, uh, wat doet u nou verder de hele dag? Uh, wij zorgen dat uh, alle storingen op worden gelost. Voor als er toch wat mocht zijn. En uh, voor de rest zorgen we dat al het onderhoud uh, gewoon doorgaat. ja, ja. ja. Nou, uh, ik wens jullie een goed uh, pinkse... Ja, wat wou je nog iets zeggen? Ja, hij komt hier zo langs. Hij komt er zo langs, ja. Nee, hij, hij, hij komt zo... Ja, daar gaat het natuurlijk om. Uh, hoe lang duurt dat nog, Ruud? Uh, hij, hij wordt nu naar boven gehesen, hè? Ja, en bovenaan wordt hij losgelaten. En dan komt hij En dan, dan komt hij Dat duurt nou nog uh, geen twee seconden. 21, 22... Dan gillen we er zelf maar even bij, hè? Want, dus het is toch een beetje raar. Zo'n achtbaan voorbij zien komen waar niemand in zit. Maar dat wordt straks wel anders. Ja, was, ja. Ze maken zich hier op voor een druk Pinksterweekend. We gaan hier zo nog eventjes na negen nog even verder kijken. Op het trein van Walibi. Tot straks. Mark Robin Visser vanochtend in Biddinghuizen. U hoort daar oh, al. Miss Montreal. Origineel uitzwollen Just a flirt.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 Radio en journaal Media Overzicht met Michael De Smit. Rusland heeft geavanceerde luchtafweerraketten... naar president Assad in Syrië gestuurd. De raketten maken het Amerika moeilijker om een no-fly-zone in te stellen... een embargo af te kondigen of luchtaanvallen uit te voeren... op Syrische repellen, dat schrijft de New York Times. Eerder stuurde Rusland ook al raketten, maar deze wapens zijn veel effectiever en slimmer, zeggen experts in de krant. Volgens Amerikaanse autoriteiten laten de levering van Russische wapens aan Syrië zien hoe diep de steun gaat die Rusland geeft aan Assad. Een appartementencomplex in Tilburg verzakt langzaam, waarschijnlijk door de naastgelegen bouwput. Dat meldt het Brabants Dagblad. Bewoners van het pand zijn inmiddels geëvacueerd. Tussen het gebouw en een naastgelegen pand is binnen een paar dagen een kier van een paar centimeter ontstaan. Een bewoner trok bij de gemeente aan de bel toen hij steeds meer licht tussen twee gebouwen zag. De twee kernreactoren in België die vorig jaar waren stilgelegd, mogen weer worden opgestart. Dat staat in een advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aan de Belgische regering. Zo meldt de VRT. Doel 3 en Tihange 2 lagen stil vanwege kleine scheurtjes. Maar nieuw onderzoek heeft nu aangetoond dat er geen gevaar bestaat voor lekken. Hij verdiende ooit een fortuin en bezat meerdere huizen overal ter wereld. Maar nu krijgt hij 40 dollar per maand in de gevangenis. Dat vertelt Bernard Madoff in een interview met CNN Money. Dat interview ging via een collect call, omdat Madoff geen geld had. Madoff bekende in 2009 schuldig te zijn aan het oplichten van investeerders. En met een piramidezwendel, hij kreeg 150 jaar gevangenisstraf. Tegen CNN zegt hij dat hij moeite heeft met slapen... na alles wat hij heeft aangericht. Hij voelt zich vooral schuldig aan de zelfmoord van zijn zoon... die zich in 2010 ophing. Het was nog een opmerkelijke foto uit NSC Next. Een platgereden Pino op de stoep van de kunstdraai in Amsterdam. De ingewanden van de grote blauwe vogel liggen op straat.